1 uur. Femke met het nos journaal De Inspectie voor de Gezondheidszorg gaat in hoger beroep in de zaak tegen drie cardiologen van het voormalige Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenissen. De drie werden gisteren berispt, maar niet geschorst zoals de inspectie wil. En volgens de inspectie leverden de cardiologen geen goede patiëntenzorg en had dat directe invloed op de kwaliteit van de zorg. Omwonenden van een gepland asielzoekerscentrum in Eindhoven stappen naar de rechter. Ze willen dat de verbouwing van een verzorgingshuis tot AZC wordt stilgelegd. Binnenkort komen 700 vluchtelingen naar de opvang in Eindhoven. Bewoners zeggen dat ze geen inspraak hebben gehad. In Sri Lanka zijn waarschijnlijk tientallen mensen om het leven gekomen bij een aardverschuiving. Na een moeson zakte bij een plantage een helling weg. Zeker 140 huizen werden meegesleurd, er zijn 10 lichamen geborgen en meer dan 250 mensen worden vermist. De maximumsnelheid op de A13 bij Rotterdam Overschie blijft voorlopig 80 km per uur. Twee jaar geleden wilde minister Schultz de snelheid verhogen naar 100 km. Toen maakte Milieudefensie bezwaar en vernietigde de rechtbank dat besluit. Nu is het toch in het gelijk gesteld door de Raad van State en desondanks houdt ze voorlopig vast aan een maximumsnelheid van 80 km per uur. Meer dan de helft van de jonge werknemers tot 35 jaar vindt dat ze productiever zijn dan oudere werknemers van boven de 55. Andersom vindt minder dan een kwart van de ouderen dat zij zelf productiever zijn, blijkt uit een onderzoek van het CBS. Oudere werknemers worden over het algemeen gezien als stressbestendiger en ruim de helft van de ouderen vindt dat ook van zichzelf. Jongeren en ouderen zijn het verder met elkaar eens dat jongere werknemers beter overweg kunnen met nieuwe technologieën. Het weer dan in het zuidoosten. Misschien wat zon. Verder is het bewolkt met af en toe wat regen. Het is 13 tot 15 graden. Morgen iets minder regen en iets minder fris. En vrijdag wordt het nog wat zachter. En dan breekt de zon ook weer door. Dit was het TNW CFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Ook zijn er voor vandaag geen snelheidscontroles aangekondigd. Dat betekent niet dat er nergens gecontroleerd wordt. Alleen dat ze niet vooraf bekendgemaakt worden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM lunch. Denkt u eens even met me mee. We leven hier op deze aardbol met duizenden soorten en van krokodillen tot hagedissen. Wat maakt niet uit hè. En wij zijn de enige schat ik zo in die zo raar omgaan met ons kroost. Wij gaan ze beliegen. Wij liegen tegen ze tot ze dertien zijn en dan zeggen we 1 april het is allemaal gelogen. Is eigenlijk absurd toch. Ik, als ik ook dus een zoontje krijg, hè, nou, heb ik me voorgenomen, ga ik dat niet doen. Als ik een zoontje, dat doe ik niet. Ik heb me eens voorgenomen, ik ga meteen zeggen waar het op staat tegen dat knaapje. hoor, met die sprookjes, geen zin in. Maar ja, daar heb ik toch eens over nagedacht hoe dat ongeveer moet klinken en dat slaat nergens op hoor. Dat je meteen tegen zo'n klein wurmpje, dat je daar boven die wie gaat hangen en gaat zeggen waar het op staat. Dat je begint zo van, uh, zo, ben je er eindelijk? Gerimpelde Claire bent. ga je wat over het leven vertellen? Dus les dat goed. Punt 1. Kijk nog maar eens goed in de spiegel, biljartbal. Hey. Over 30 jaar ben je net zo kaal als norm. Punt 2. Tanden. Je krijgt twee keer tanden. Keertje melk. Keertje puur. Dat laatst er allemaal weer uit, dus ik kan net zo goed meteen een kunstgebitje nemen. Hè? Punt 3. Ellebogen. Daar moet je zuinig op zijn, daar moet je je hele leven nog mee werken. Punt 4. Dat stukje tuinslang tussen je poten. Dat lijkt even leuk, dat stukje tuinslang tussen je poten, maar hangen die slang eentje in een andere tuin. kan je, je hele leven alimentatie betalen. <lacht> Punt 5. Lopen. Nou, daar word je alleen maar moe van. En waar loop je nou verder eigenlijk helemaal naartoe? Naar ja, je eigen graf. Dus weet je wat, we besparen je de moeite van de omweg. De kortste verbinding tussen twee punten is de rechte lijn. Ze dus spijker een spaanplaatje op dat wie gigant erover kruist erop. We niet te want het leven is zinloos. Dat kan je toch niet maken? Het is wel zo, maar je kan het niet zeggen. Je kan het niet zeggen. Je kan niet alvast literatuuronderwijs gaan geven aan zo'n gozer. Je kan niet voorlezen uit de avonden van, van het Reven. Zit die muppet op zijn vijfde al bij de psychiater? <lacht> Meneer, mag ik ietsje meer zijn? Weet je wat dat is? Vreselijk is dat. Je kan ook geen goede grappen tegen zo'n kind maken. Het is allemaal waar. Zo van, hé, hey, klerelei, je hebt nog dertig jaar om te mislukken. <lacht> het is allemaal waar. Maar we doen het niet. We doen het niet, dat hoort niet. Hè? Dus we hangen allemaal een bambi-behangertje op. En zo'n slaapkindje, slaappingeltje boven die wieg. En we gaan op ons stenen de kinderkamer uit en de zandman doet de rest. Nou, zo hoort dat. Blijf nou het geloven. nou ook zo toe gaan, zo stomziddig? Ik denk het niet. Noem maar een dier. Het mag alleen een kameel zijn. <lacht> ja, dan zei iemand een kameel. Dat is goed. Kom. Neem nou een kameel, dat maakt niet zoveel uit hoor, maar neem nou een kameel, die heeft een klein kameeltje gekregen in de Sahara. Hè? Daar staat dat kleine kameeltje, kameeltje staat nog, nog nat van de bevalling, echt in die gillende hitte in die Sahara zo, met dat zand in zijn oren allemaal. En dat ziet er niet prettig uit voor hem. Hè? Denk je dat die grote hem dan gaat troosten door te zeggen, rustig maar hoor, klein lief kameeltje van me. Het is allemaal niet zo erg hoor. Straks komt er trouwens een kameel met een meid erop en met een staf en zo. <lacht> no way hoor, nee, no way. Trouwens, geen gezicht, een kameel op een paard. Weet, weet je wat er gebeurt dat ik denk dat er gebeurt? Ik denk dat het zo gaat, dat dat kleintje begint. Hè? Dat dat kleintje tegen zijn moeder zegt van... Wie ben ik? En zegt die grote, een kameel. GELACH zegt de kleintje, is dat leuk om een kameel te zijn? Nee, geen flikker lekker aan. GELACH wat moet je dan doen als kameel? Lopen. GELACH en waar moet je dan naartoe lopen? Naar water. En wat moet je bij dat water dan doen? Je bult er vol slobberen. En dan lopen naar het volgende water. Enzovoort. Nou, opstaan, sodemiet erop, lopen. En, en avontuur bestaat niet voor ons alleen op een pakje sigaretten. Dag. Ik denk dat het zo gaat. Ik denk, Het is grof, het is maar het is eerlijk. Dat kameeltje weet meteen waar het op staat. Misschien denkt hij heel even, als hij dat net gehoord heeft... in die gillende hitte met dat zand in zijn oren... denkt hij heel even, ik ben een kameel. Maar verder is het eerlijk. En wij doen het... You opened up your door. I couldn't believe my love. luck. You and your new blue dress. Taking away my breath A cradle is soft and warm It couldn't do me no harm You're showing me how to give Into temptation Knowing full well The earth will rebel Murdled of nervous words could never amount to betrayal. Sentence is all my own, and the price is to watch it fail.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 Temptation save in the wide open arms of hell. We can.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 I'm Ja, afgelopen maandag moest ik hem heel snel afbreken. Vond ik eigenlijk een beetje jammer. Dus ik denk, nou weet je, doe ik het woensdag nog een keer, maar dan helemaal. Into Temptation van Crowded House. Met daarvoor natuurlijk een leuke conference van uh, Harry Eckers. En dan gaan we weer van oud naar nieuw, hè? Shepard met Jeronimo. Een hartstikke lekkere plaat van dit moment. Hoog in de hit rates en zo. En uh, die gaan we dus nu draaien. Shepard, Jeronimo. En zo meteen het recept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 Een nieuwe plaat uitgekomen in 2014. En de band heet Shepard en het liedje heet Geronimo. Breakdown staat, dat hoort u aanstaande vrijdag natuurlijk weer tussen 3 en 5. Ah, voor ik een mes op tafel. Bordje schoon. Pannetje klaar. Niet hoor. Pannetje klaar. <laughs> Gas aan. Of uh, kookplaat dan. <laughs> ja. Ja. We gaan uh, u het recept van de week geven, dames en heren. Jawel. Ja, ja wacht even op Ansela. Je het zo keurig aankondigt altijd. Ja, goed, hè? Ja. Het Het recept van de week. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Ja. Na de uitzending na te lezen... via onze Facebookpagina... www.facebook.com-zandvoortlunch. Zo. Okay. Nou, wat gaan we eten? We gaan eten een snelle Provenzaalse rundvleesstoofpot. En daarvoor heeft u nodig... 1 aubergine in blokjes gesneden... 1 kilogram aardappelen... Uh, geschild en in de door de helft... 300 gram rundeworst in stukjes... 2 eetlepels olijfolie... 2 uien... En deze uien snijdt u in zes gelijke stukken. Eén rode paprika, ook in grove stukken. Eén eetlepel provinciaalse kruiden uit een potje of een zakje. En één blik tomatenblokjes. En de bereiding gaat als volgt. Schep de aubergineblokjes om met één eetlepel zout en laat 15 minuten staan. Kook de aardappelen gaar volgens de aanwijzingen op de verpakking... en snijd intussen de worst in stukken. Verhit de olie, de olijfolie, in een braadpan... en bak de worstjes al omscheppend mooi bruin. Voeg de uien toe en roerbak deze drie minuten mee. Spoel vervolgens de aubergineblokjes af... dep ze droog met keukenpapier... en voeg ze toe aan de worstjes en roerbak deze eveneens drie minuten mee. Voeg dan de paprika, de, Provenzaal, de Provenzaalse kruiden en de tomatenblokjes met vocht en peper en zout naar smaak toe. En breng dit vervolgens aan de kook. En stoof met het deksel op de pan nog een minuut of vijf. Vervolgens kunt u de aardappelen verdelen over vier borden en de rundvleesstoofpot bovenop. En uh, om het uh, gerecht ietsje pittiger te maken, is het heel lekker om er 1 à 2 tintjes gehakte knoflook aan toe te voegen. Bij de uien. Ja wel. Ja, lekker hè? Eet smakelijk, zou ik zeggen. Ja. Het recept kunt u straks terugvinden, dames en heren, op onze Facebookpagina Zandvoort ja. Luncht. Ja, die heet Zandvoort Lunch. Die leveren we Facebookpagina. En daar kunt u het straks allemaal op terugvinden. Dat wordt uh, zo meteen daar op geplaatst Dus na de uitzending sowieso staat dat er. En dan heeft u een heerlijke hap. Voor uh, vanavond of vanmorgen. In altijd. Nee? Bijvoorbeeld. Of misschien een uh, snelle hap voor in het weekend. Ja, een snelle hap voor in het weekend. Het, uh, het voordeel hiervan is dat uh, als je het een nachtje laat staan. Doorgaans. Om dit soort stoofschotels, Die zijn de volgende dag nog lekkerder. Dus... Ah. Ja. Aha. Dus misschien een aanrader voor het weekend? Ja. Dan maakt u een flinke voorraad en dan ja. heeft hij het hele weekend. Heb je het hele weekend lol. Ja. Zo is dat. Ja, dan gaat het. Straten lijken te huilen Wolken lijken te vluchten Ik stap de beurs in En mensen lijken te kijken Maar ik wil ze ontwijken Voordat ze mij zien Het is al lang verleden tijd Dat je mijn verjaardag niet vergat Je onvoorwaardelijk koos voor mij Langs me heen gaan de huizen, te stil achter de ruiten. Wie kan mij zien? In blauw verlichte treinen. Je hart is zo dichtbij me, maar het klopt niet. Het is al lang verleden tijd. Je zwarte haren en je lach, dat je heel de wereld voor mij was. Zit nog veel te diep in mij, dat ik mocht delen wat jij had, je door mijn haren ging en ze. Je Ik ken stem niet, wie ik ben is wat je nu ziet. Wil je dansen met illusies in gedachten? Ben je verder dan het heden? Terug naar je verleden zegt je dat iets. Het is al lang verleden tijd. Rode wijn op het was dat je hele wereld voor mij was. Het zit nog veel te diep in mij. Dat ik vergat hoe jij me zag. Dat ik zou. Ik schreeuwen Ik zal eindig willen schreeuwen Maar het gaat niet Jij bent nu alleen van mij Ik kan de wereld laten zien Dat het zo beter is misschien Het is al lang verleden tijd Dat ik vergat hoe jij me zag Dat ik zo anders ben dan jij Hollandse meesters. Dus eens met een nieuw cool, collec nou ja, cool Collective Big Band. Allemaal Nederlandse topnummers opnieuw gearrangeerd voor uh, een beetje Jesse klinkend uh, orkest. Erg lekker, en dit was van Abel natuurlijk. En het heette Onderweg. Aretha Franklin van haar nieuwe album Aretha Franklin sings the great diva songs En dit nummer dat heet Teach Me Tonight FM. Voor Zandvoort en de regio En daarvoor hoorden u nog Alesso en Heroes En hier is het regionieuws Met Angela de Koning Yeah hm. Mis het niet deze week, uh, vrijdag, uh, is de, het derde sportcafé van Zandvoort. En uh, aankomende vrijdag, 31 oktober, zijn onder andere de volgende mensen te gast... bij het derde Zandvoortse sportcafé. Adèle Smit, uh, die het is. John Lemmens van de Sportraad. Nick Keur, talent in honkbal. Wendy Moore, talent in... En wethouden, bluis en nog een keur aan andere gasten. U kunt live luisteren op ZFM van 7 tot 9 of gezellig langskomen in het café van Ap van der Molen in het Louis Davids Dus als u deze live uitzending mee wilt maken, kom dan gezellig langs in het café van Ap van der Molen in het LLDC. Aankomende vrijdag dus. Morgen vanaf 7 uur. En dan vanavond een shopping night. Uh, en daar wordt live muziek uh, verzorgd op het terras van Chef Thomas Café. En uh, er zijn een aantal leuke aanbiedingen van de deelnemende bedrijven. En uh, deze shopping night is uh, in de Straat ter hoogte van het Jupiter Plaza. En uh, dat is vanaf 6 uur tot 9. En tot zover de berichten. Weer of geen weer, zomer of hartje winter... het Westkust weerbericht luidt als volgt. Na een sombere dinsdag is het vandaag ook bewolkt... en uit die bewolking valt af en toe wat regen... Het wordt tussen de 12 en 14 graden. Vanavond en komende nacht blijft het droog en klaart het geleidelijk meer op. Wel is er dan kans op nevel en mist. De noordoostenwind draait verder door naar zuidoost en is overwegend matig van kracht. En de temperatuur daalt dan naar een graad of negen. Morgen zijn de wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Het blijft droog en er waait een matige, verder naar zuid draaiende wind... De temperatuur komt morgen uit rond de 14 graden. Tot zover het nieuws en het weer. versie van het uh, aloude Doobie Brothers succes, uh, Long Train Running 1973 oorspronkelijk afkomstig van het album The Captain and Me en uh, mocht u nog een eten zijn, eet smakelijk, u luistert nog steeds naar Van Lunch. Deze 29e oktober. En straks na twee gaan we verder met de vinyljaren. Ja, ook dat nog. Ja. Maar eerst uh, een nieuwe single van Wouter Hamel. En dat heet Beautiful Misfits. Leuk liedje. Echt wel. I call my name on the corner of the street where we used to meet before all down despite all your Hoor. Zit echt leuk in elkaar. Leuk arrangement. Beautiful Misfits heet het. En uh, het staat ook al genoteerd in diverse hitparades. Dus uh, ja, daar halen wij het ook vandaan. Nou, die zee eruit die wel, maar daar zou ik nog niet naartoe gaan, hoor, met deze temperatuur. Dit is Lenny Kravitz. En ook zijn nieuwe, die heet The Chamber. ...een meedraait. Lenny Kravitz, al zo'n beetje sinds de jaren, jaren tachtig, denk Viel toen erg op, omdat hij zei, toch af een enorme fan van John Lennon te zijn. En uh, vooral ook uh, op de ouderwetse manier op te willen nemen. In de tijd dat de computers hun intrede deden... vond hij dat dat nog steeds op de oude manier moest. Wie dat nog doet, weet ik niet. Maar toen was het wel zo. Lenny Kravitz dus. En het liedje dat heet uh, Chambers. En dat is zijn nieuwe single. Ja, ik heb nog veel meer nieuws hoor. Ja, we blijven het een beetje nu in de nieuwe houden. Want zijn er zitten nog een paar hele leuke nieuwe platen aan te, horen, aan te komen. Uh, zoals deze bijvoorbeeld van de Foo Fighters. Ja, ook een nieuwe... Something from Nothing David Grohl as zo well. ah. Een oud principe weer eens kunnen terugvoeren, namelijk de stof uit je oren platen. Wat hij zegt. Bent u er nog? Hij is hier eens al gevraagd onze onsela. <laughs> The Foo love Fighters. Love something from, from nothing. Ja, ja. Nou, oké, okay, dat hebben we ook weer gehad. Nog maar even Paul Simon dan. Ook wel even lekker. Zo, dat was een, ik, een van de laatste platen van uh, dit programma. You can call me L. Uh, van het album Graceland uit 86.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 If you'll be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, Betty when you call me.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 Simon. Stap heen, achterstevoren opgenomen, bas bassolo. Samenwerking met Lady Smith Black Mombazo. En allerlei andere Zuid-Afrikaanse muzikanten. Dat is het heet: You can call me Al. Fantastisch album trouwens, dat Graceland. Er staat ook geen enkele mislukte liedje op. Echt zo mooi allemaal. The in the morning. En dat is de laatste voor vandaag. Of All rolling by. Jennifer Rush. As I look in your eyes The power of love I hold on to your body And feel each move We laten we afscheid van de lunch vandaag. En laten we zo verder met de vinyljaren. Tot zo aan de andere kant van het nieuws van 2 uur. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer.